Als ik die naam hoor, krijg ik nog steeds kippenvel. Vaak droom ik er zelfs nog van. Van lange John Silver, van de zwarte hond... en van de schurk met het blinde oog. Soms is het net of ik het tikken van zijn stok op de straatstenen nog hoor. En dan word ik kletsnat wakker met een schreeuw in mijn keel. Maar laat ik bij het begin beginnen. Mijn vader had een herberg in een klein vissersplaatsje... aan de kust van Schotland... Op een gure winteravond vloog de deur open... en sturmde er een man naar binnen... zoals ik nog nooit gezien had. Zijn haar stond stijf van de bek... en zijn ogen rolden zowat uit hun kassen. Maar wat hem vooral zo angstaanjagend maakte... was dat vreselijke litteken dwars over zijn gezicht. Waarschijnlijk had hij dat litteken opgelopen door een zadelhaal. Ik moest er al door naar kijken. Zijn kleding was zwart... en op zijn schouder droeg hij een grote geheimzinnige kist die hij onmiddellijk naar boven bracht. Toen hij weer beneden kwam, zaten mijn vader en ik... elkaar nog steeds met stomme verbazing aan te kijken. De zeeman spuugde een bruine straal pruimtebak in het vuur... gaf een knetterende vloek en zei... O, zolderbinnen. Ik denk dat ik hier mijn hanker maar uitgooi. Geef ouwe bilknekels als er een door is. Mijn vader schonk haastig een glas rum in... en ondertussen probeerde ik een praatje met hem te maken... Eh, uh, meneer? Wat, meneer? Ik ben kapitein, versta je? Kapitein van de wilde vaart. Ik heb het schuim van alle oceanen tussen mijn kiezen gespoeld. En tegen zo iemand zeg je geen meneer. Wil Knekel noemen ze mij. Maar zeg jij maar, kapitein. Oké, okay, kapitein. Maar wat moet er met die kist? Wat daarmee moet? Afblijven. Als daar iemand naar durft te wijzen, dan slaken met een randspaak de schedel in zolderbellen. Dan moet je eens goed luisteren, Petbroek. Zou jij wat willen verdienen? Nou, best. Het enige wat je dan moet doen, is elke dag goed uit je kluis gaan te kijken of je een vent ziet met een oude boot. Zodra je die duivel ziet, moet je mij waarschuwen. Begrepen? Oké, okay, kaptein. Tjandoor, je heet geef me nog eens een vatrum. Ik sterf van de dorst. Met een vat voor hem. Met een vat voor Elke dag keek ik uit naar man met het houten been. De kapitein scheen doodsbang voor die vent te zijn. Op een dag was ik alleen in de herberg toen er plots een woest uitziende kerel binnenkwam. Hij had geen houten been. Maar ik zag dat aan zijn rechterhand twee vingers ontbraken. Is Bill Kwekel binnen, de kapitein? Nee, hey, uh, wie bent u? Ze noemen mij de zwarte hond. <lacht> hoe minder je vraagt, hoe beter, jochie. Ik zal hier op de kapitein wachten. <lacht> dat zal mij een leuke verrassing worden. <lacht> Het was een dood enge vent. Hij verschool zich achter een gordijn. En nauwelijks stond die duig. Of de kapitein kwam zwaaiend op zijn benen binnen. Benen een tafel, voor hem. Joho, joho. Wil Krekel. Hoe is het, ouwe maat? Herken je me nog? Voor. De zwarte hond. Dat is lang geleden. Maar nou gaan we toch eens afrekenen. Ze, ze zwarte hond, help! Ah! De kapitein deed een noodsprong naar de deur, maar zakte halverwege in elkaar. Hij was morsdood. De zwarte hond haalde zijn schouders op, stapte over hem heen en ging snel naar buiten. Juist kwam mijn moeder thuis. Toen ze het lijk van de kapitein zag, begon ze te beven van angst. O, oh, moeder Maria... Wat moeten we beginnen? Uh, misschien heeft hij ergens familie. Laten we in die kist boven gaan kijken. Daar staat hij. Oh, jongen. Mogen we dat wel doen? Natuurlijk wel. Kijk. Oude kleren. En hier, een zakje met goudstukken. Hé, hey, wat is dat? Een klein pakje. Zal ik het openmaken? Klaar. Er is iemand beneden bij de voordeur. Maak open. Heel Hola! Open doen! Opschieten! Anders trap ik de deur in! Vluchtmoeder, doe het licht uit. Dat is een zwarte hond. Oh, wat een angst en een ellende. Wacht maar! Hij gaat weg. Misschien gaat hij hulp halen. We moeten hier weg, moeder. St. Stil. Wat hoor ik? Ik hoor tikken. ...zou het zijn? Oh, wat nou, heer? Kijk eens door een raam. Ik zie een blinde man met een stok. Laten we naar buiten gaan. Die man ziet ons toch niet. Daar staat hij. Het is net of hij naar ons kijkt. Dat kan toch niet. Hij komt hierheen. Vlug, naar de achterkant van het huis. Daar komen nog een heel stel kerels. Oh God. Vlug, achter de schuur, verstoppen. Daar heb je die blinde man weer. Hij komt recht op ons af. Ik word gek van dat getik van die stok. Kom, moeder. Lopen! Voor ons leven. Eén keer verscholen we ons onder een brug. En we hoorden de kerels over ons heen daveren. Maar ze hadden honden bij zich. En we moesten maken dat we wegkwamen. We sprongen over slooten. Kropen door droge greppels. En renden door bossen brandnetels. En eindelijk lukte het ons om de bende van ons af te schudden. Wij liepen nu regelrecht naar het kasteel van Baron Triloni. Deze had juist bezoek van dokter Livesey. De twee mannen luisterden aandachtig naar ons verhaal. Dat is vast een bende zeerovers. Ik denk dat het oude kameraden van die kapitein waren. En dat er iets heel belangrijks in die kist zat. Alleen wat oude kleer en wat geld. En dit pakje hier. Wat is dat, Tim? Maak eens open. Oké. Okay. Een beetje vet papier. Een brief. En een kaart. Een landkaart. Alsjeblieft. Plotgrond van een eiland. Kijk, kijk hier. noorder Noorderinham. Rumbaai. Kijk, Glasberg. En hier, hier, drie kruisjes. Daar staat wat bij. Schat van kapitein Flint. Dat is een schatkaart. Het is ongelooflijk! Uh, wat betekent dat? Wat dat betekent? Maar heb jij nooit van kapitein Flint gehoord? Die berucht er zeer over. Ik weet niet hoeveel goudschepen hij wel geënterd heeft. Als dat goud hier ligt en we kunnen het vinden, dan zijn wij rijk, jongen. Onvoorstelbaar rijk. Ja, ik doe mee. Ik zorg voor een schip aan de bemanning. Nou, ik wil ook wel mee. Natuurlijk, ik kan mee als kaluiks, Ik ga mee als scheepsarts. Als, als we wat vinden, dan verdelen we de buit in drieën, akkoord? Akkoord. Maar wat voor schip hebben we nodig? Hoeveel uh, bemanningsleden bijvoorbeeld? Uh, wanneer vertrekken we? Rustig, rustig, baron Filoni. Laten we om de tafel gaan zitten en alles eens goed doorpraten. Om te beginnen. <middels> 12 september voeren we uit met de Hispanolia, een prachtige schoener, met een bemanning van 19 koppen. De kapitein was een strenge, sombere kerel. Hij maakte meteen al moeilijkheden. De hele rij staat me niet aan, meneer de baron. Zo, en waarom niet, kapitein? Er wordt te veel gekletst. Ik hoor dat we naar een schat eiland gaan, my best. Maar van wie hoor ik dat? Niet van u, maar van het gewone scheepsvolk van voren de mast? Dat hoort niet. Ten tweede merk ik dat het kruid en de geweren het vooronder zijn gebracht. Daar ben ik het niet mee eens. De geweren horen hier in de kajuit. Dan heb ik er tenminste oog op. Bent u wellicht bevreesd voor murder, hè? Ik zeg geen ja en ik zeg geen nee. Maar die bemanning bevalt me niks. Ik had mijn man al liever zelf uitgezocht. Op dat moment hoorde ik voor het eerst... dat de bemanning bij elkaar was gezocht door de scheepskok. John Silver. Een beetje vreemd eigenlijk... Maar och, die John Silver was een heel eerlijke, vriendelijke man. Ze noemden hem Lange John, omdat hij zo groot was. Het was echt een aardige man. Alleen één ding maakte mij een beetje bang. Hij had maar één been. De reis verliep prima en er was een geweldige stemmen aan boord. Het eten was erg lekker en in het midden van de kombuin stond een groot vat met appels. Iedereen mocht daar een appel uitnemen wanneer hij er zin in had. Op een nacht, toen ik moeilijk in slaap kon komen, besloot ik een appeltje te halen. Ik liep naar de ton, bukte me voorover en zag dat er op de bodem nummer vijf appels lagen. Ik klom in de ton en wou juist een appel pakken. Toen ik plotseling stemmen hoorde. Hoeveel mannen staan daar om onze kant? Veertien. Goed. Dus we spreken af dat we hun eerste schat laten opraven. En dan slaan wij toe. Nemen wij ze dan gevangen of laten we ze op het eiland achter? Nee, we maken ze koud. Als ik straks zwijnt ben en ik mijn rijder tot Londen rijdt... heb ik geen zin om die baron of de dokter dat jocht iets in Malkins tegen het lijf te lopen. Dus uh, we brengen ze om zeep. Ja, zo ze de schat hebben opgegraven. gegraven. Eerder niet. Je bent toch een slimme vogel, John Silver. Dus John Silver was toch een oplichter. Dat moest de onmiddellijk aan de begonnen de dokter vertellen. Maar opeens begon er een matroos te roepen. Land in zeep! Land in zeep! Iedereen rende naar de reling. In de laag hangende mist doemde de kust van het schateiland op. Onmiddellijk werden twee sloepen te water gelaten... met een stuk of twaalf mannen aan boord. Toen zij weg waren, riep ik de kapitein, de baron en de dokter bij elkaar. Wat is er aan de hand, Jim? Ik heb vreselijk nieuws. Vannacht was ik in de Appleton... en hoorde ik John Silver praten met iemand anders. Ze zijn van plan ons te vermoorden zodra we de schat gevonden hebben. Wat bedoel je met ze... Oh, lange John Silver en veertien bemanningsleden. Ik heb het altijd al gezegd, die bemanning duigt niet. Grote gnade, dan staan wij met vier vieren tegenover over de rest. Niet helemaal, dokter. Er zijn negentien bemanningsleden, min veertien. Dan zijn er dus nog vijf over, die misschien op onze hand zijn. Ja, ja, maar welke? Uh, wij hebben elk geval de geweer in het kruid. Laten we naar het eiland gaan. Is daar een verlaten fork? Daar kunnen we ons verschanzen. In de jol kunnen we voedsel meenemen en water. Kom, mensen, aan de slag. Er waren nog zeven bemanningsleden aan boord. Hunter was in elk geval betrouwbaar. En ook Joy en Gray, dat waren bedienden van de baron. Maar de andere vier werden voor de veiligheid opgesloten in het grote ruim. Wij stopten de jol vol met geweer en eetspullen en roeiden naar het eiland. Het bootje was zo vol dat het water bijna over de rand naar binnen sloeg. Plotseling zagen wij beweging op het dek van de schoenen. De zeerovers waren losgebroken. en waren bezig het grote kanon op ons te richten. We roeiden als gekken, maar er stond een sterke stroomland afwaarts. Plotseling klonk er een oor van een toom van de knal. Alle donders, roeien mannen, roeien, zeg ik. We maken water. Hozen, hier, pak dat lege blik. Houze. Houze, wat was vlak mee. Kom niet, doe je. Ik wil drijven naast uit de boot mannen! Hier is het maar één meter diep! Neem de aan mee in het eten! Opschieten vlug! Dekking! Verspreiden! Mensen! Iedereen moet maar zien hoe hij in het fort komt! Lopen! rolde iedere andere kant op, terwijl het scheepskanon telkens schoten afvuurde. Ik dook het bos in en rende tot ik geen adem meer had. Plotseling stond ik stokstijf van schrik. Uit een bosje vlak achter mij hoorde ik een akelig bekende stem. Luister Tom, als je verstandig bent, dan doe je met ons mee. Maar de sergo verrijkt, ik ben al een fatsoenlijke kerel geweest, denk er niet aan! Gebruik je, iedereen die niet meedoet wordt om zeep gebracht... Mijn god, wat is dat? Dat was Ellen, die wou kennelijk ook niet luisteren, dus die heb je te vermoorden, Schot dat je bent. Maar, maar mij heb je nog niet te pakken. Ik zag hoe Tom zich opdraaide en de benen nam. Maar hij had nog geen passen gedaan. Of John Silver gooide razendsnel zijn houten kruk en de flits naar hem toe. Met een gil viel Tom tegen de grond... En meteen stond John Silver al over hem heen gebogen en stak een lange dolk tussen zijn schouders. Ik dacht dat ik flauw viel van angst. Ik liep weg. Plotseling zag ik een schaduw bewegen tussen de bomen. Ik schrok me weer half dood. Was dat lange John Silver of een van de andere bandieten? De gedaante kwam dichterbij en ik wou het op een lopen zetten. Wacht! Oh! Stop! Niet weglopen! Stop! Hé! Hey, wie, wie bent u? Ik... Ik ben, ben Gunn. Drie jaar geleden hebben ze mij hier achtergelaten. Mijn piratenschip. Sindsdien leef ik hier moeders hier alleen op dit verrokte eiland. O oh God, wat ben ik blij dat ik een leven mens ontmoet. Ja, dat, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. De laatste man die ik zag was een vreselijk toetrapte schurk. Ik hoop dat die duivel voorgoed van aardbol is verdwenen. Uh, had hij soms een, een, een houten poot? Ja, hoe weet jij dat? Heet hij soms uh, John Silver? Mijn god, noem die naam niet. Dat brengt ongeluk. Hij is hier vlakbij. Nee, goede genade. Ook dat nog. Dan is hij vast op zoek naar de schat van kapitein Flint. <lacht> Maar dan zal hij vergeefs naar zoeken. Nou heb ik hem toch te pakken. Zonder Ben Gunn zal hij lang moeten zoeken. De arme Ben Gunn begon opeens heel raar te lachen. Misschien was die arme Ben Gunn wel gek geworden door de jaren op het eiland. Maar plotseling dacht ik eraan dat de kapitein had gezegd... dat we elkaar bij het oude vrucht zouden ontmoeten. Ik nam afscheid van Ben Gunn en ging opnieuw het oerwoud in. ...was al later de middag voor ik het fort bereikte. Vlug gleed ik over de muur van boomstammen ...en liep naar het houten blokhuis in het midden van het fort. De anderen waren er allemaal al. Jim Hawkins, gelukkig. We dachten dat je vermoord was toen vanmiddag die afschuwelijke gil hoorde. Nee, dat was ik niet. Dat was Ellen. Maar Tom is ook vermoord. Ik heb het zelf zien gebeuren. Doortrapte schurken zijn het. Wij moeten onbeurten de wacht houden. Anders worden wij ook overvallen. Al gauw werd het avond... De kapitein stond bij de ingang en Hunter bewaakte de achterkant. Ik kon maar niet slapen. De hele nacht hoorde ik geritsel in de struiken. De zeerover staat er vlakbij. morgens kwam er opeens een man uit het bos met een witte vlag. Het was John Silver. Hij kwam onderhandelen. Kapitein, ik heb een voorstel. Wij hebben het schip. En u heeft de kaart waar de schat op staat... Laten we ruilen, u geeft ons de kaart en wij geven u het schip terug. Zo. Nadat u ons eerst keurig aan land hebt gezet in een of ander deel van de wereld... ...waar de wet ons niet kan grijpen. Is dat alles? Ja, ja. Zal ik jou eens wat zeggen, jongen? Jullie kunnen één voor één ongewapend hier binnenkomen, dan sla ik jullie in de boeien... En lever jullie over aan de rechter in Engeland, smerige piraten. zeerovers. Dat zou je verhouden, kapitein. Voor er een uur om is zijn jullie morgen dood. En hebben wij het schip en de kaart. Let op mijn woorden. Vloekend als een dragonder hing de zon weg. Onmiddellijk de wijk krijgsraad. Het, het gaat om de spannen, hè. Allemaal bij de schietgaten. Nee... Joy, Hunter, aan de zuidkant. Baron, dokter, de zijflanken. Alle musketten werden geladen en klaargelegd. De spanning steeg met de minuut. Plotseling klonk er een schot. Onder luid gebrul klommen de bandieten over de muur. De korte zwaarden tussen de tanden geklemd. Van vier kanten stormden zij op het blokhuis af. De kokels floten ons om de oren. De strijd duurde maar een paar minuten. Toen gingen de aanvallers op de loop. Vijf doden lieten ze achter. De dokter had zijn handen vol om de gewonden te verzorgen. Maar Hunter en Gray waren niet meer te redden. S'avonds zagen wij in de vechten de gloed van een groot kampvuur. Voorlopig zouden de zeerovers wel geen nieuwe aanval doen. Toen de dokter klaar was met de gewonden... trok hij de donkere nacht in. Op zoek naar Ben Gunn. Ik greep het pistool en ging er door. Ik had namelijk op mijn eerste tocht over het eiland de boot van Ben Gunn liggen. En die wilde ik te pakken zien te krijgen. Eindelijk vond ik het primitieve ding. En ik roerde er zachtjes mee het de van Geruisloos klom ik aan boord. De bootsman zat op een kruk met een fles rum aan zijn lippen. Goedenavond, uh, bootsman. Yes. O, oh, waar is je? je van? Ik ben de nieuwe kapitein. Ik neem het gezag over. Haal die zeeroversvlag neer en hijs de Britse vlag. Zeg, allemaal gegaan. <laughs> Wou je het schip besturen? Oké, okay. ik ik wil je helpen. Al val je recht de zeilen. Met de grootste moeite lukte het ons om het grote zeilschip naar een stille kreeg te sturen. De bootsman deed ijverig zijn best. Maar nu en dan zag ik iets in zijn ogen dat ik niet vertrouwde. Ik stond op de voorplecht naar de diepte van het vaarwater te kijken... toen er plotseling een schaduw over me heen gleed. vlug, draaide ik me om. Er flitste een dolk met zrageling langs me heen. Ik gaf een schreeuw en rende de grote mast. In doodsangst sloeg ik mijn armen eromheen en klauterde naar boven... Het schip helder zwaai over naar stuurboord en onder mij kappelt het heldere water van de kreek. De bootsman kwam achterna met van haat vertrokken ogen en zijn dolk tussen zijn tanden geklemd. Opeens dacht ik aan mijn pistool. Oh, Smeerraap, dacht je dat het je niet kreeg? Nog één beweging, bootsman, en ik jaag een kogel door je kop. Ja, wat moet jij met dat pistool? schraap? je durft toch niet te schieten? Oh nee? En ik kan altijd nog gooien met mijn mes. Da ah. De bootsman tuimelde naar beneden en zonk meteen de bodem van de kreek. Daar bleef hij doodstil liggen. Zijn ogen stonden nog wijd open. En het was net of hij kwaldaardig naar me keek. Ik werd er akelig van. Nadat ik het schip had vastgelegd, besloot ik naar het voort terug te gaan. Toen ik tegen de avond het blokhuis naderde, zag ik dat iedereen sliep. Wat dom om geen wacht uit te zetten. Ik struikelde in het donker over een gewier... Meteen hoorde ik een stem die mij het bloed in de aderen deed stollen. Hallo, oh, wat moet Wie is daar? Wel verduiveld. Daar hebben we Jim morgen. Laten we hem koud maken, de verraaier! Nee, misschien kunnen we hem nog gebruiken als gijzelaar. Waar zijn de kapitein en de baron? Die zijn er vandoor. Op zoek naar mij? Naar jou? Wat verbeeld jij je, je wel? Met jou willen ze niks meer te maken hebben. Jij had hun in de steek gelaten, zeiden ze. Maar kijk eens. Ze hebben wat achtergelaten. Dat is de schatkaart. Precies. Waarom hebben ze die niet meegenomen? Daar kregen ze geen kans voor. Zodra ze ons zagen, namen ze de benen. Maar kom, wat sta ik te kletsen? Mannen, wij gaan op zoek naar de schat. Jim Hawkins, kom hier. Dan kan ik op je steunen. Ik word een dagje ouder, merk ik. John Silver leunde zwaar op een schouder. En we hadden moeite de anderen bij te houden. Nu we zo dicht bij de schat van kapitein Flint waren, werd iedereen onrustig. John Silver bekeek de krijgt. Stop! Stop, mannen. Hier in de buurt moet een pijl zijn. Kijk eens goed in de bosjes. Help! Daar ligt iemand! Raamte! Laat eens zien, waar? Ja, voor een duivel, denk kijk. Zijn armen zijn wijd uitgespreid in de vorm van een pijl. De oude schurk van een kapitein Flint gebruikte zijn kameraden als richtingaanwijzers. Ik vind het toch om hier, hoor. O, ik ben de geest van kapitein Flint. Laten we hem smeren, lange jongen! Onzin. Dat is vast een of andere grappenmaker. Vaart. Proper. We moeten nu vlak bij de schat zijn. Kijk eens. Hier is een kuil. Met een houweel erbij. Kijk. Lege kisten. Iemand is als voor geweest, so de ju. De schat is weg. Mijn god, de hele reis voor niks. Die jongen weet er meer van. Zeg op. Waar is die, schat? Ik weet van niks. Daar komen we gewoon genoeg achter. Zie je deze revolver? Je krijgt drie seconden om je mond open te doen. Eén. E twee. E drie. Help! Ah! Jim, duiken! Handen omhoog allemaal, we hebben jullie onderschot. Ah, dokter, baron, u bent net op tijd. Zo, Wapens op de grond, John Silver, en met je rug naar me toe. Ben gunn, bind hun de handen op de rug. Ben gunn. grote hemel, die was ik vergeten. En ik heb hem zelf drie jaar geleden hier afgezet. Maar nou ben ik je te groot af, John Silver. Het goud, wat we toen niet konden vinden, heb ik hier begraven en veilig naar mijn hol gebracht. 700.000 pond aan goudstukken, wat? Het was zoveel goud dat we dagen werk hadden om alles aan boord te slepen. De boeven lieten we op het eiland achter. Behalve John Silver, die namen we mee naar Engeland om aan de rechter uit te leveren. Maar helaas toen we onderweg een tussenhaven aandeden, kwamen we tot een rampzalige ontdekking. John Silver was verdwenen en hij had een zak goudstukken meegenomen. Maar ach... Eigenlijk waren we wel blij dat we van die schurk verlost waren. Het geld hebben we eerlijk verdiend. Ik ben nu een rijk man. En eigenlijk ook erg gelukkig. Behalve als ik droom. Dan komt alles weer terug. En dan is het net of ik weer die dreigende stem hoor zeggen... Schat eiland...